Met nu Peaceful Radio. Heel goedavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 2017 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen. jullie gaan luisteren twee uur lang naar Nieuw AIDS muziek. ...hier op je eigen lokale radio. Traditiegetrouw beginnen we met een nieuw werkje. Dit keer komt het van Takashi Suzuki. En deze Japanse meneer maakte deze idee... ...I Was There. Ga er maar eens lekker voor zitten... ...met deze prachtige muziek, ...hier op je eigen lokale radio.